12 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Robert Meder. Goedemiddag, straks in de Radio Olympia de 5000 meter voor mannen. Wint Nederland de eerste gouden medaille? Ja, en is die dan voor Sven Kramer? Dat weten we zo rond een uurtje of drie. Blijft u maar luisteren. Eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Goedemiddag, Rutte praat met mensenrechtenorganisaties in Sochi. Voedsel en medicijnen naar Homs. En eerste gouden medailles zijn in Sochi uitgereikt. Vanmiddag minder regen en af en toe ook zon zelfs. Hier en daar nog een bui. De temperatuur 6 tot 9 graden. Vannacht opnieuw regen en wind. En aan de kust mogelijk storm. Morgen overdag opklaringen en af en toe een bui. Het blijft een graad of 8. Premier Rutte heeft dus in sorti gepraat met Russische activisten. Hij sprak met leden van de mensenrechtenorganisaties Amnesty International... en Memorial, en met milieuorganisatie EcoWatch... Rutte had de Tweede Kamer beloofd... dat hij dit soort ontmoetingen zou hebben in Sochi. En hij geeft op dit moment tekst en uitleg aan de pers. En daar zijn we natuurlijk bij. U haalt er straks meer over. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... hebben vanochtend een bezoek gebracht aan de Nederlandse Olympiërs... in het Olympische dorp. Koningspaar bezocht het dorp op de fiets. Chef de Michon, Maurits Hendricks, vergezelde het paar bij het bezoek. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... zijn tot en met dinsdag bij de Winterspelen. De openingsceremonie van de Spelen heeft gisteren veel kijkers getrokken. Gemiddeld keken er 3,4 miljoen Nederlanders, meldt Stichting Kijkonderzoek. Het was daarmee de best bekeken Olympische opening sinds Athene in 2004. Kijkcijfer-expert Paul Hek vertelt waardoor dat komt. Nou ja, het zijn, natuurlijk, het zijn natuurlijk mooie winterspelen en uh, het had op, een mooie, ook op zich op een mooie tijdstip, de uitzending. Dus het heeft vaak heel erg te maken met uh, hoe laat zo'n ceremonie wordt uitgezonden. Um, om een idee te hebben, in, uh, in 2004 was, was het nog een iets gunstiger tijdschip. Toen was het van acht uur tot ongeveer elf uur de, de opening. Nu was het iets vroeger, ja, dan zitten er, toch, er komen steeds meer mensen voor de buis. En uh, ja, mensen zijn toch nieuwsgierig, willen op de opening zien. En graag de Nederlandse sporters natuurlijk graag zien, dus dat zorgt vaak ook voor een hoogtepunt. Volgens de Russische organisatie van de opening... keken er wereldwijd 3 miljard mensen naar de show van 3 uur. Naar de vorige openingsceremonie in 2010 in Vancouver... keken naar schatting 1 miljard mensen. De Spaanse prinses Christina is vanochtend voor de rechter verschenen... in verband met het onderzoek naar de corruptiezaak naar haar man... Inyaki Udankarin. Het is voor het eerst dat een lid van het Spaanse Koninklijk Huis... plaatsneemt in het beklaagde bankje. De Spaanse televisie deed dan ook rechtstreeks verslag van haar aankomst bij de rechtbank op Mallorca. Een coche negro, 9 de vemos la infanta Cristina, sonriente, saludando a todos los medios de comunicación. Cristina kwam 9 uur 46 precies aan in een zwarte auto. Ze liep het laatste stukje naar de rechtbank. En met een glimlach begroette ze de massaal toegestroomde media. Correspondent Jessica van Spengen... Nou Jessica, als alleen al die aankomst zo groot nieuws is in Spanje, dat wil wat zeggen. Ja, dit is wel een historisch moment, zoals je al zei. Een lid van het Koninklijk Huis dat moet verklaren in een corruptiezaak. Terwijl deze familie eigenlijk altijd zo populair en bijna onaantastbaar was. En er mag ook binnen niet gefilmd worden. Er mag alleen uh, audio-opnames uh, worden gemaakt. En er komt, als het goed is, niks van naar buiten. Maar juist ook dat loopje voor de deur, dat was uh, voor veel mensen zoveelzeggend. Komt ze met de auto of gaat ze lopen, zodat uh, ze gefilmd kan worden... Uh, om zo ook te zeggen, ik heb niks te verbergen. Nou... De prinses koos dus uiteindelijk voor een middenweg. Stapte al iets voor de rechtbank uit en liep dus nog een klein stukje. En uh, maakte toch een redelijk ontspannen uh, indruk en glimlachte zelfs. En uh, zelfverzekerd dus, uh, zou je kunnen zeggen, uh, waar wordt ze nou van verdacht? Ja, de rechter verdenkt haar van belastingfraude en het witwassen van geld. Tegen haar man loopt dus al jaren dat onderzoek. Hij was verbonden aan een stichting die sportevenementen organiseert. En hij zou via die stichting publiek geld, dat daarmee verdiend werd, naar eigen bedrijfjes hebben gesluist. Hij had een hele constructie daarvoor opgezet. En een van die bedrijfjes, daarvan is prinses Christina voor de helft eigenaar. Nou, de rechter heeft ook ontdekt dat zij de creditcard van het bedrijf gebruikte, ook voor privéaankopen. Er werden bijvoorbeeld verbouwingen van een van de huizen uh, mee betaald. En dus hij zegt, ze moet geweten hebben wat er speelde. Maar de prinses zegt van niet, zegt dat ze niet wist... dat het om illegaal verkregen geld ging, dus zij ontkent. Hoe groot is de kans dat ze ook echt daadwerkelijk wordt veroordeeld? Ja, die kans is best wel klein. Het gaat natuurlijk om het Koninklijke Huis. En deze rechter doet nu onderzoek. Uh, hij moet de openbaar aanklager daarna ervan overtuigen dat hij genoeg bewijs heeft. Nou, eerder kwam hij met bewijs en toen uh, wees uh, de aanklager, vloot hem al terug. Die zei, dit is niet voldoende, dus we gaan haar niet verhoren. Nou, nu heeft hij alsnog negen maanden onderzoek gedaan. Een enorm pakket, uh, 200 pagina's stellen dossier opgebouwd. Maar hij heeft dus een behoorlijke kracht tegen zich al van de aanklager die het niet ziet zitten. Uh, voor veel Spanjaarden is één ding in ieder geval belangrijk... dat de prinses die hier toch wordt gezien als iemand die een voorbeeldfunctie heeft... dat die zich moet verantwoorden uh, ja, als ze verdacht wordt van corruptie. Dankjewel, Jessica. Correspondent Jessica van Spengen. Het NOS-journaal. Mark Visser. Een onbekend probleem waar meer aandacht voor moet komen. Oudermishandeling. Want kinderen die hun vader of moeder slaan, dat komt vaker voor dan gedacht... concluderen Movisie en TNO in een onderzoek. U hoort onderzoekster Remy Vink. Hoe groot het precies is, uh, dat weten we niet. Maar wat we nu onderzocht hebben is uh, het topje van de ijsberg. En die is groter dan wij uh, uh, vermoeden... Um, op basis van uh, politiecijfers uh, kun je stellen dat uh, dat ongeveer 95-100 uh, keer per jaar voorkomt. Bij de steunpunten huiselijk geweld uh, komt het zo'n uh, minimaal 2000 keer uh, per jaar uh, binnen. Um, en een ja, ander getal is uh, 14.000... wat we op basis van uh, literatuur uh, hebben gevonden. Dus we weten in ieder geval oh ja. uh, dat het een groot probleem is. Een groot probleem, zegt Vink. Volgens haar gaat het vooral om jongens aan het begin van de puberteit... die hun ouders mishandelen. Uh, verreweg uh, uh, het meest gaat om jongens. Dat het uh, vaak begint uh, rond 12, 14 jaar... bij het begin van de puberteit dus... Um, dat het vooral bij jongens uh, toeneemt met een piek rond de 19 jaar. Bij meisjes uh, neemt het wat eerder af. Uh, wat opmerkelijk is ook, is dat het uh, al in de meeste uh, situaties... Uh, de moeders zijn die het uh, uh, moeten ontgelden. En dat dat uh, meestal ook alleenstaande moeders zijn. Uh, en uh, ja, gescheiden moeders. En uit het onderzoek blijkt verder dat jongeren allerlei soorten geweld gebruiken. Er is sprake van uh, lichamelijk letsel. En het uh, ja, botbreuken, uh, uh, wurging enzovoorts. Uh, veel psychisch geweld ook, dreigen, manipuleren, vernielingen, brandstichting. Provinciale staten van Noord-Brabant hebben ingestemd met strengere regels voor de veehouderij in de provincie. Boeren moeten aan extra eisen voldoen om stankoverlast voor omwonenden terug te dringen. Een van de maatregelen is dat gemeenten gebieden aanwijzen waar de veestapel niet mag worden uitgebreid. Dat gaat er vooral om gemeenten in De Peel en De Kempen. Alleen veehouders die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord produceren... krijgen in de toekomst ruimte om hun bedrijf uit te breiden. Veehouders vinden dat ze door de strengere regels op kosten worden gejaagd. Milieugroeperingen en bewonersgroepen vinden de regels juist niet ver genoeg aan. Burgers in de belegerde stad Homs krijgen mogelijk vandaag een zending voedsel en medicijnen. Buiten Homs staan al weken vrachtwagens met hulpgoederen klaar... maar ze mochten van de strijdende partijen niet naar binnen. Het oude centrum staat onder controle van opstandelingen. Troepen van president Assad hebben Homs omsingeld. De zending Voedsel en medicijnen is bestemd voor de ongeveer 2500 burgers... die volgens de VN en hulporganisaties geen kant op kunnen. Gisteren werden de eerste burgers geëvacueerd uit Homs. In Genève wordt maandag het vredesoverleg hervat... en mogelijk worden er dan ook weer afspraken gemaakt... over hulp aan andere steden. In Australië is een man van 28 omgekomen bij een aanval van een haai... De man was aan het speervissen voor de kust van het zuidelijke schiereiland York. Zijn vrienden zagen hoe hij werd aangevallen en meegesleurd werd door de haai. Het lichaam van de Australiër is nog niet gevonden. Sinds vorige maand mogen in West-Australië grote haaien worden gedood. Maatregel moet zwemmers beschermen. Tegenstanders zeggen dat er geen bewijs is dat het gevaar op die manier afneemt. Sport Shorttrekker Shinky Knecht zal niet door de internationale schaatsunie, de ISU, worden bestraft. De Nederlander raakte vorige maand in opspraak nadat hij bij de Europese kampioenschappen in Dresden een opzeen gebaar maakte, weet u nog wel. De ISU heeft de schaatser alleen een officiële waarschuwing gegeven. Knecht werd bij de EK gedisqualificeerd nadat hij tijdens de aflossing zijn middelvinger opstak toen hij de finish passeerde. Hij eindigde als derde in de rangschikking, maar werd uit de uitslag geschrapt. En de Amerikaanse snowboarder Saga Katzenberg... of Sage, ik weet niet precies hoe je het zegt eigenlijk... heeft de eerste Olympische titel veroverd bij de Spelen in Sochi. Hij pakte het goud op het nieuwe spectaculaire onderdeel slopestyle. Bij de vrouwen was er een gouden medaille voor Marit Bjergen. De Noorse zegevierde op het nieuwe onderdeel Skiathlon. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Rutte praat met mensenrechtenorganisaties in Sochi. Spaanse prinses Christina staat op Mallorca voor de rechter... En de eerste gouden medailles zijn uitgereikt. Radio 1. Goedemiddag, dit is het begin van dag 2 van Radio Olympia. De eerste gouden medaille van deze Spelen gaat naar een Amerikaan, een snowboarder Katzenberg. Maar wie pakt vanmiddag de eerste Nederlandse medaille? En nog belangrijker wellicht, wat wordt de kleur? Vanaf half één wordt de vijf kilometer geschaatst. Naast al het Olympisch nieuws hebben we tussen vijf en zes uur... natuurlijk weer het sportforum. Maar dat is voor later zorg. Eerst die vijf kilometer. NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Meder. Een uitzending die duurt tot zes uur. Karl van Heij is ook in de studio. Die gaat zometeen met het schaatsen meekijken en geeft zijn visie. Laat we eerst even wat sfeer gaan proeven in het schaatsstadion. We hebben contact met Sebastiaan Timmerman. Zo was goedemiddag. jou. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. kriebelt nou, het, het al een sfeer. beetje? Ja, dat wel. Dat wel. Ja, <laughs> ik merk zelf ook wel een beetje gezonde spanning hoor. Zo vlak voor uh, de eerste afstand van het uh, Olympisch schaats, uh, toernooi in de Adler Arena. De hal mede ontworpen door uh, de Nederlander Petrus Butter. Uh, met mooie rondingen ook in de bochten. Zodat die luchtstroom allemaal uh, mooi mee blijft gaan voor de schaatsers. Uh, de top eigenlijk helemaal grijs. Het lijkt wel alsof ze onderaan het dak allemaal zilverpapier hebben gehangen... En als je dan verder naar beneden kijkt... dan valt het vooral op dat de kleur van deze spelen rood is. Was dat in Salt Lake City blauw, in Turijn blauw en in Vancouver blauw. Daar waren alle doeken blauw, de boarding was blauw, alles was blauw. Dit keer is het rood. En de tribunes die lopen eigenlijk van boven naar beneden... van het donkerrood via een soort oranje naar heel lichtgeel. Maar die tribunes, ja, die zijn eigenlijk nog nauwelijks bezet. Er kunnen 8000 mensen in, in deze Adler Arena. Paulien, je had ergens vernomen... Dat er hoeveel procent nou, was verkocht? Dat er 85% uh, dat het voor 50% zou vol zitten. Maar dat, zo lijkt het nu ook nog niet. En ik was net nog even buiten op het buiten. net buiten de ijsbaan te kijken. En ja, het is, het is ook zo groot hier opgezet. dat het ook niet eens opvalt soms. hoeveel mensen er misschien wel aanwezig zijn. Maar. Ja, ik hoop wel dat het nog iets voller gaat worden. Ja, we hebben nog een uh, dik kwartier... totdat uh, de Pol Druskiewicz en de Amerikaan Meek het uh, Olympische schaatsen gaan openen op de vijf kilometer. Maar de hal is op dit moment, nou, ik denk voor misschien een derde, maar dan daar schat ik het denk ik allemaal heel positief in, is die bezet. Er is niet zo heel veel publiek op dit moment. Die, gaat dat, die mensen gaan kijken straks dus naar de 5 kilometer. Een traditionele afstand bij de Olympische Spelen. Want het is ook de 22e keer dat deze afstand wordt verreden. Altijd is die verreden. Van oudsher een Noorse afstand. De Nooren negen keer Olympisch goud pakten de meeste Olympische titels. Nederland daar associëren we toch ook altijd wel de 5 kilometer mee. Pas tussen aan Vier keer goud. De eerste keer was in 1972 voor Arts Schenk. Daarna Johnny Romme, Jochem Uitdagen en Sven Kramer in 98-2002. En in 2010 natuurlijk de laatste keer ook. En Zijn naam is voor de eerste keer genoemd door mij. En het zal zeker niet voor de laatste keer zijn. Sven Kramer, hij is natuurlijk de topfavoriet. Verloor al bijna twee jaar lang geen vijf kilometer. Zijn laatste nederlaag was 11 februari 2012 bij de Wereldbeker in Hamar. Toen verloor hij van Bob de Jong sinds die... Zien hij 15 keer een 5 kilometer. Of het nou was bij een NK of bij een WK of een Wereldbeker. Hij won ze sindsdien altijd. De druk is toren, toren, toren hoog op de schouders van Sven Kramer. Die dus straks, als je kijkt naar de laatste vier ritten... in dat laatste blok het spits moet gaan afbijten. Dan is Skobrev al wel geweest. Is Juskov al geweest. Is Bukku, voor zover je die nog tot de favorieten rekent... maar toch ook al in actie gekomen. Kramer in de tiende rit, dat zal zijn Nederlandse tijd... Vier minuten over half drie gaat hij het opnemen tegen Jonathan Cook. Daarna komt nog Bergsma. Daarna komt de Pedersen. Die rijden tegen elkaar. Blokhuizen en Swings in de twaalfde rit. En in de laatste rit de winnaar van het Olympisch Zilver van vier jaar geleden. Seung Hoon Lee rijdt dan tegen de Duitse Patrick Beckett. Kramer moet dus de tijd zetten. Kramer moet het doen. Hij moet volle bak gaan. Maar ja, dat heeft hij in het verleden wel meerdere keren meegemaakt. Bijvoorbeeld vier jaar geleden in Vancouver was de situatie precies gelijk. Weet ook de eerste rit na de laatste dwel. Ook tegen een Amerikaan. Toen was het Johnny Davis. Die doet vandaag niet mee aan deze afstand. Nu is het dus Jonathan Cook. Misschien gaat de geschiedenis zich dus wat dat betreft wel weer herhalen. Nou. Spanning wordt aardig opgebouwd door Sebastian Timmerman... in de Adler Arena bij ons in de studio... Robert zei het al, schaatser, Schaatsen, Karel Verheijen. Karel, de spanning, je ziet het ook op de gezichten in de Adler Arena. Die is eh, alom aanwezig. Kan jij iets vertellen over dat moment? Zo over een kwartiertje beginnen ze met de eerste ritten. Wat, wat gebeurt er nu bij de sporters? Ja, van alles. Ze hebben hier vier jaar naartoe gewerkt. En nu mag het gebeuren. Dus het is echt dat je er klaar voor bent om te laten zien wat je kan. Dat is een heel mooi moment. Een mooi moment, maar ook een moment waar de adrenaline... volgens mij door je lijf giert. Ja, dat klopt. De meeste jongens die nu ook weer vandaag rijden... hebben toch een keertje een spelen meegemaakt. En hebben er dus iets meer ervaring mee. Aan de andere kant, het blijft speciaal. En het blijft de spelen, dus je wil wel het allerbeste hier laten zien. Wanneer ben je die zenuwen kwijt? Uh, ja, dat moet je leren. Dus bijvoorbeeld uh, uh, ja, leren focussen wanneer je even die zenuw mag hebben. En ik neem aan dat de jongens die... Uh, kan je dat zo dirigeren? Ja, daar kan je wel, ja? uh, wel, wel wat uh, sturen. Daar heb je trucjes voor geleerd. En je kan op een gegeven moment kijken van... Uh, nou, wanneer je even naar boven mag laten komen. En een andere keer... Uh, Doe maar eens een trucje. <laughs> <laughs> geef de geef één. Want uh, wat, wat was jouw trucje bijvoorbeeld? Uh, ja, bijvoorbeeld focus op, op goede muziek die je even opzet. Dat zie je bij veel jongens gebeuren. Maar soms ook even gewoon een relaxed praatje met een fan. Want dus, je, heb, uh, je hebt natuurlijk spanning die functioneel is. En spanning die jou het slechter doet prestige. Waar voel je dat verschil? Um, dat heeft ook met zelfvertrouwen te maken. Als je goed in je vel zit en je hebt er, je hebt er zin in... Ja, dan is elke spanning erbij is gewoon heel goed. Mm -hmm. um, je moet dan oppassen voor overfocus, zeg maar. Maar normaal gesproken, als je al iets minder in je vel zit... en je twijfelt al wat meer, ja, dan is net te veel spanning kan, o, kan o, te veel zijn. Focus. Ja. Oh, ook te scherp zijn. Ja, ja, ja, Lara, ja. leg het maar nog even uit. Nee, maar er komt toch veel meer... Je zou zeggen, je komt binnen, je doet je ding... Het laatste keer dat ik het zeg, maar zo is het wel. Je schaats je rondje en je gaat weer weg. Maar zo simpel is het, zo is het eigenlijk wel. Alleen zo werkt het in je hoofd dus niet. Nee, de jongens die dat het beste kunnen... Die, die, die, uh, ja, die, die staan er vandaag, die doen hun kunstje. Want uiteindelijk uh, is dat het enige wat je naar een, een medaille kan brengen... en niet uh, de, de spelletjes die je in je hoofd moet spelen. Dus ik ben het met je eens. Alleen, uh, ja... Het is toch wel speciaal, dus uh, je bent, uh, het is een ander wedstrijdje dan, dan een wilcup. Toen jij aan die spelen meedeed, 2002-2006... heb jij toen um, uh, bewust gekozen om ook die spelen echt mee te pakken... En, en te genieten, ook tijdens het schaatsen? Of heb je juist heel erg afgezonderd? Hoe, hoe deed jij dat? Uh, 2002 was ik iets te veel gefocust. Dus ik denk dat ik toen misschien wel een beetje te, uh, te overgefocust, overgefocust was. Dat was uh, ook onervarenheid, ja. ik. Dat was ik. Uh, je moest de eerste dag gelijk, uh, gelijk starten op de vijf kilometer... En uh, daarna had ik twee weken tijd om te genieten, om het zo maar te zeggen. Um, en in het terrein was het veel meer dat je het gewoon beleefde en, en meemaakte. En toen mocht je ook op, uh, op drie afstanden starten... waardoor je ook gewoon meer uh, één werd met het toernooi. Wat ja, wordt het podium? In het ja, ik hoop toch wel dat we minstens twee oranje kleuren krijgen. Uh, maar ik ben benieuwd naar de Russen... Uh, en naar de Koreaan. Het, uh, die, die jongens kunnen toch, uh, toch focussen, toch pieken. Hebben toch andere mogelijkheden om hier uh, ja, goed te zijn. In Nederland moet je toch nog altijd je OKT rijden. En, uh, en andere selectie-westrijden. Ja. ja. Dus uh, ik ben benieuwd. Maar ik hoop wel op uh, minstens twee uh, oranje. Ik hoor geen namen. Is dat een bewuste keuze? Nee, ja. Ik denk dat als Sven gewoon doet wat hij moet doen... dat, uh, dat hij echt uh, ja, het gaat winnen vanmiddag. En daaromheen uh, zal het spannend zijn met een groepje van 4-5, denk ik. Maar welke Nederlanders, hoe, denk jij, wie, wie, wie, gaat, wie zou zilver of brons kunnen <gacht> Ik denk hebben? dat Jorrit me er heel sterk voor staat. Mm -hmm. uh, je ziet hoe die, uh, hoe die laatste weken schaatst. Als je dat een beetje volgt en af en toe wat van hem ziet, dan, uh, dan staat hij er heel goed voor. En zit het ook goed in de kop? Denk het wel. Ja, bij uh, Kramer ook, hè? Ja, de, die jongens zijn er zo op, op gefocust. En ook, ook Jorrit heeft natuurlijk wat gewonnen vorig jaar. is wereldkampioen geworden. Uh, heeft een strijd aangedurfd. Aan en uh, ja, Jan Blokhuizen kan ook verrassen. Die, uh, die heeft een heel stijgende lijn laten zien. Hele mooie uh, EK ook gereden. Dus ik denk dat hij uh, ook uh, gebrand zal zijn om uh, hier iets extra's te laten zien. Wat vind je van die loting? Ja, de loting is een loting. Uh, de beste acht uh, van de wereld start in de laatste groep. En dat, dat, uh, dat is wat je van tevoren weet. Uh, en uh, ja, Sven heeft nu een keertje een eerdere loting. De vijf kilometer is wel zo'n rit dat je gewoon all-out moet gaan... Dus uh, zoveel spelen kan je niet. Alleen Sven heeft wel de laatste twee jaar bewezen... dat hij met uh, 95 of 98 procent... van zijn krachten kon spelen. En als het nodig was, deed hij wat extra. Ja, en nu moet hij dat zelf in zijn eigen hoofd... Zei gisteren. Gemser was gisteren bij ons in de studio... vanwege de opening natuurlijk. Uh, hij zegt, dit is alleen maar mooi. Want dit is ook voor het publiek fantastisch... dat Kramer nu voluit moet gaan. Ja. Zie en jij dat ook zo? Ja, dat zie ik ook. Je, je zal echt zien wat die, waar hij toen in staat is. En aan de andere kant, vier jaar geleden heeft hij precies hetzelfde gedaan. Moest hij ook uh, nog wachten tot de drie uh, uh, ritten na hem gingen. Dus... Dus uh, hij heeft het uh, trucje al een keertje ge uh, geflikt. Los daarvan, er zijn 13 ritten. Er stonden ja. er 14 op het programma. Hè? Er, mogen er, er zouden 14 uh, uh, ritten geprogrammeerd staan. Die 14 is geskipt wegens te weinig deelnemers. Ja, dat, dat kan. Dus, uh... maar, maar, ik bedoel, dat is toch <tus> raar? Op een Olympisch toernooi dat dat zomaar kan. Uh, ja, want normaal gesproken uh, zou het bre breder moeten zijn. Maar we merken zeker bij de Aziaten de laatste jaren toch een terugval in de breedte van het veld. En, uh, dat is en dan, nu dan wat vallen mist. erg uh, mensen af die dan... waar ze geen reserves voor hebben, zeg je. Ja, eigenlijk. dat klopt. Ja. En die hebben dus niet het niveau om, om, uh, om hier uh, achter ja, de présence te geven. En, mm. uh, zou dat er niet uh, door de reglementen niet veranderd moeten worden dat andere landen dan hun reserves mogen sturen? Uh, maar het is toch zonde dat we die 14e ritme ja, missen? Ja, dat klopt. Ja. Maar uh, meestal zitten aan, ze aan een tax van een land. Zeker mm. de goede landen die hebben in in de breedte genoeg mensen. Dus uh, Nederland zouden nog drie of vier kunnen afvaardigen ja, die hier uh, uh, heel goed mee kunnen doen. Maar um, ook de Noren zitten aan de tax, uh, De Russen zitten aan de tax, Maar daaromheen heb je gewoon uh, de breedte in die andere landen niet. Ja, maar dat er geen Nederlanders meer mee mogen doen, dat snap ik ook wel. Ja. Want dat zou het toernooi niet uh, ten goede komen, denk ik, nee. internationaal gezien, toch? Nee, voor ons is ik... het leuk dat de eerste vijf Nederlanders zijn, maar uh, in dat geval wellicht. Maar... Dat klopt, maar een, een tweede Fransman, of een tweede Italiaan of een tweede Belg hebben niet het niveau om hier te presteren. Oké, okay, het is uh, tien voor half één. Ik meld u even dat om half één dus de vijf kilometer begint. Vervolgens om zes minuten over half twee... hebben we de eerste dweil achter de rug. Ook de eerste vijf paren. Dan krijgen we vier paren. Dan weer een dweil. En dan om veertien uur, vierendertig, Schrijf het op. Dan neemt de spanning pas echt toe. Want dan komen de beste vier. Dit is Radio Olympia met Share and Love and Understanding. Here, here in this world Can't be found Chaires and love and understanding. Um, mocht u nog mee willen doen aan het podium, we hadden eigenlijk gezegd: uh, mocht u gisteren niet geluisterd hebben, het podium, waar gaat het over? Uh, u voorspelt het podium. Stuurt uw voorspelling naar uh, het podium.nos.nl. We hadden eigenlijk gezegd, tot 12 uur kunt u insturen, wat het podium van de 5 kilometer wordt. Maar we strijken een keer over ons hart. En we zeggen nou half één. Dus tot half één kunt u nog mailen. Het podium met NOS.nl maakt u kans op drie mooie boeken. De bekendmaking van de winnaar die maken we zo, nou wat zullen we zeggen, eind van de middag zo. Ja, goed na idee. de vijf kilometer. Vind ik wel een goed idee om het na de vijf kilometer te doen. Krijgen op ze ook een ja, prijs. Zo is het. Zes okay. minuten voor half één is het. U luistert naar Radio Olympia. In Sochi wordt straks dus de eerste Schaatsafstand gereden, de 5000 meter bij de mannen. U zit er vast al klaar voor. De meest fameuze vijf kilometer werd zonder twijfel in 1894 gereden. Ja, onze eigen Jaap Ede. In Hamer verbeterde hij destijds het wereldrecord met een halve minuut... en bracht het op 8'37'6. Een record dat liefst 17 jaar zou blijven staan. Met Jaap Ede begon de moderne schaatsgeschiedenis om precies te zijn... op 13 januari 1893 op de natuurijsbaan van de Amsterdamse ijsklub. Hey, ja. De Radio Olympia eist tijden. Het schaatsarchief e van Manex Koolhaas. Schot valt. Daar gaat Jaap. Het kan niet harder. Het water en het ijs stuiven achter de maan. Voluit sprint het nu. 40 meter voor de finish. Oh, Ede maakt een misslag. Maar hij komt weer snel in balans. Hij schiet zo'n 5 tot 6 meter voor. Half voor ze over de eindstreep. Wat was hij kwaad. Ach, ach, wat was hij kwaad. Spanning rond de baan. Heeft Ede de tijd van Frederiksen geslagen? De tijd wordt nu door de officials bekendgemaakt. Ja. Er stijgt een oorverdovend gejuich uit het publiek op. Ede heeft de 500 meter in 51,15 51 seconden gereden. Jaap Ede is de eerste wereldkampioen op de schaats. Het grondst over de baan. De arbeiders buiten de omheiding, zelfs de stijve pakken en de jongens op de schutting. Alle juichen onze Nederlandse wereldkampioen toe. En al zullen ze 80 jaar worden, al die mensen. Ze zullen dit nooit meer vergeten. Zo moet het ongeveer geklonken hebben als er al in 1893 radio had bestaan. Het verslag van de beslissende 500 meter... van het allereerste wereldkampioenschap hardrijden op de schaats... dat, je kunt het je nu nauwelijks meer voorstellen... gewoon op de natuurijsbaan van de Amsterdamse ijsclub achter het Rijksmuseum werd gehouden. Het ooggetuigenverslag werd destijds genoteerd door sportpionier Pim Mulier... die kort daarvoor de Internationale Schaatsunie had opgericht... Door de 500 meter te winnen, toen de derde afstand van het toernooi... was Jaap met drie afstandszeges al zeker van de wereldtitel. Een titel die hij een jaar later in Hamar... en drie jaar later in Sint-Petersburg opnieuw zou veroveren. Jaap Ede is onze eerste nationale sportheld. Veel minder bekend dan zijn sportsuccessen... zo werd Ede ook nog twee keer wereldkampioen op de fiets... is zijn tragische leven na zijn sportieve loopbaan. Ede raakte aan de drank en kwam uiteindelijk in een psychiatrische inrichting terecht... die, noodlottig toeval, naast het hotel bij de ruïne van Brederode lag... waar Jaap Ede bij zijn grootouders was opgegroeid. Als een menselijk wrak overleed Ede op 2 februari 1925, slechts 51 jaar oud. Natuurlijk zijn er geen mensen meer in leven die Jaap Ede nog gekend hebben. Toch heb ik er ooit nog een gesproken. De Amsterdamse oudschaatser Lex Haag. Als in januari 1924 de vorst invalt... gaat hij met zijn broer Han trainen op de Amstelveense pool. Het leidt tot een bijzondere ontmoeting. Het merkwaardige is dat er plotseling een heel showvol mannetje aankwam zetten. Echt een verlopen typje zo, die met ons mee probeerde te rijden. En dat kon hij nou maar net, hoor. Wat voor techniek had hij toen? Um, nou, hij reed toch wel goed. Dat viel ons op. Ja. Mijn broer en ik. We dachten, nou, die niet vroeger goed gereden. En toen hebben we een praatje met hem gemaakt. En toen zei hij, ik ben Jaap Ede. En wij dachten nou, hij beduvelde ons of zo. <laughs> ja, we begrepen het niet goed. Maar inderdaad, het, het was hem, ja. Maar ja, het was een merkwaardige ontmoeting. Want wij hadden van mijn vader die sterke verhalen gehoord... En, ja. iemand die zo goed heet. En dan komt een mannetje helemaal gebogen. En die zo'n beetje schuifelt over de baan. Dan denk je niet zo gewoon Jaap Eden natuurlijk. Maar ik heb hem dus toen nog ontmoet voor de laatste keer. Fantastisch. Lex Haag schaadt zich in de jaren twintig over zijn ontmoeting met Jaap Eden. NOS Radio Olympia. Met Invisible. Op de eerste afstand van dit Olympische schaatstoernooi... zijn er meteen dus drie, drie Nederlanders die op uh, goud aasen. Sven Kramer is natuurlijk de topfavoriet. Jorrit Bergsma hebben we nog en Jan Blokhuizen, dat zijn zijn uitdagers. Steven Dalebout sprak over die wedstrijd met de man... die ook graag van de partij was geweest. We hebben op de Jong de 5 kilometer de eerste schaatswedstrijd... van deze Olympische Spelen. Het begint bijna en jij komt net het ijs af... omdat je ja, uh, getraind hebt vandaag. Is dat, is dat raar? Ja, dat is zeker raar. En uh, als je dan die, de mannen ziet rijden die uh, vanmiddag mee mogen doen... dat doe ik zeker niet vooronder. Die, uh, die rij gewoon uh, helemaal weg. Maar, uh, in drie plekken. Per land. Ja, en daar, uh, daar hebben we het mee te doen. En... Uh, we weten heel goed dat in Nederland het niveau dusdanig hoog is dat we meerdere medaliekandidaat hebben dan, dan drie. Maar ja, uh, de regels uh, moeten we maar aan houden. En buiten dat ben jij ook ploeggenoot van Joris Bergsma, die hier vandaag natuurlijk wel rijdt. Iedereen heeft over Sven Kramer, hè, die verdedigt hier zijn titel. Dat moet we gaan lukken, heeft al jaren geen wedstrijd op de vijf kilometer meer verloren. Hoe zie jij dat? <laughs> Ja, ik heb uh, Jorent ook uh, het hele jaar al, al vier jaar lang bezig gezien. En er zit zo'n zo stijgende lijn in. En ook uh, de afgelopen weken uh, ja, ja, krijg ik gewoon steeds moeite om hem bij te houden. En uh, nou, dat deed mijn vertrouwen zeker geen goed. Maar ja, ik, uh, het vertrouwen dat hij hier uh, nou ja, kan verrassen... in ieder geval uh, dat hij Sven Kramer kan, kan gaan verrassen... Dat, uh, dat vertrouwen heb ik wel. Ja. Jij gelooft in Goud voor Bergsma. Het kan. Het, het kan zeker. Het gaat heel close worden met die twee. En, uh, ja, Sven die zit daarvoor. Uh, Jorrit weet wat hij kan doen. Uh, ja, ik... wat, wat, wat zal de winnende tijd hier zijn, denk jij? Nou, die gaat uh, 6.12, 6.13, uh, verwacht ik, uh, wat er wel uh, eigenlijk gereden kan gaan worden. En hoe groot is dan het voordeel voor, voor Jorrit Bergsma dat hij na Sven Kramer start? Dat het natuurlijk een enorm goed eikpunt is. Ja, ik weet niet. Dat, dat, voor mij heeft hij dat nooit uh, gedaan of niet veel gedaan. En, uh, Heerlijk zal toch duidelijk uh, wel uh, zijn eigen uh, plan vasthouden dat hij zijn eigen rit moet rijden. En uh, ja, wat er wel en niet uh, gereden is daarvoor, ja, dat, dat mag eigenlijk geen invloed hebben. Maar uh, ja, in deze ambiance weet je nooit wat, uh, wat voor invloed en wat voor informatie je binnenkrijgt. Ja, en dan is het gewoon uh, uh, kijken om je daar vanaf te kunnen sluiten. En, uh, ja, dat, is, uh, dat is nieuw voor hem, maar... Uh, ja, hoe ik uh, Jorrit de afgelopen week bezig heb gezien, uh, dat doet hij uh, heel erg goed. Tot slot, wat, wat, was jouw, wat was jouw hoogtepunt van vandaag? Het hoogtepunt van de dag voor vele moet nog komen. Wat was jouw hoogtepunt van vandaag? Nou, ik heb er al een hele dag op zitten. Uh, Mijn nichtje die is uh, jarig, dus die heb ik eerst al af... even uh, gebeld. Uh, nou ja, daarna heb ik een uh, mooie fietsvereniging over het park gedaan. De koning en koningin uh, mogen ontmoeten nog want die waren allebei in het Olympisch dorp. Die heb uh, ik in het Olympisch dorp. Uh, die heeft het, uh, hebben het Holland, uh, Holland uh, Vesting uh, even kunnen bewonderen met uh, president Rutte. Dus ja, we hebben een, uh, een bijzonder dagje al uh, achter de rug. Met belangrijke ontmoetingen. U hoorde Bob de Jong in gesprek met uh, Steven Dalebout. Ondertussen in de Adler Arena wordt erg geschaatst Sebastian Timmerman. Al ruim vijf minuten door de Amerikaan Patrick Meek. 28 jaar is hij. Hij komt van origine uit de voorstad van Chicago, Evanston, uh, genaamd. Woont in Salt Lake City waar hij traint. En hij moet nog twee ronden rijden op zijn Olympische vijf kilometer. Maakt zijn debuut deze Patrick Meek. Bij Amerikanen heb je vaak dat het voormalige inline skaters zijn. Nou, deze Meek niet. Want die stond op zijn tweede al op de ijzers. Want zijn opa schaatste, zijn vader schaatste. Hij komt echt uit een schaatsfamilie. Ligt ver voor... Op de pol, Sebastian Druskiewicz. Dat zijn dus de rijders die deze Olympische 5 kilometer hebben geopend. En ook alweer bijna klaar zijn. Want Patrick Meek is onderweg naar de bel. De bel voor de laatste ronde. Hij heeft er 4600 meter op zitten. Na in het begin een paar rondjes 29. Gevolgd de rondjes 30. En de laatste keer zelfs een ronde in de 32 seconden. Noteert hij ook nu weer een 32er bij het ingaan van de laatste ronde. 559-31. Betekent ook dat bijvoorbeeld het Olympisch record van Sven Kraat absoluut nog niet in gevaar komt. De winnende tijd van vier jaar geleden in Vancouver. 6.14.60. Laatste bocht voor Patrick Meek. Hij begon in de buitenbaan en dus eindigt hij op deze vijf kilometer... ook in de buitenbaan. Druskiewicz wordt dus ruim verslagen. Meek, die normaal gesproken op een baan als dit... wel rond binnen de 6.30 moet rijden, doet dat nu niet. 6 minuten, 32 seconden en 94 honderdste... is de eerste tijd die op de borden komt te staan. Parlin, terwijl Druskiewicz 6.37.16 rijdt... Twee rijders boven de 6,5 minuut. Ook wel ruim boven de 6,5 minuut. Wat moeten we daarvan vinden? Ja, het is, uh, het is niet een hele, een hele snelle tijd. Um, als je kijkt naar zijn PR, maar die zo vaak vast in, uh, in 6,23. Ja, het is weinig, misschien nog... Misschien is het zwaar, zijn het zware omstandigheden... maar het is nog maar één rit geweest... dus het is moeilijk om, uh, om daar echt zoveel zo te zeggen. Wat je zag in de rit is dat hij wel met een 29 begon... en uiteindelijk met een 33-6 eindigt. En dat is wel een heel groot verval voor zo'n vijf kilometer. Denk je dat de toppers daarna kijken? Kijken die naar dit soort ritten om te kijken... Hey, hoe, hoe verhoudt zich dat? Nou, die ritten, je, het kan je zeker informatie geven... voor, de, voor, ja, voor de, hoe, de, hoe de omstandigheden zijn. Hoe de ijsomstandigheden zijn. Hoe, hoe zwaar, uh, zwaar de omstandigheden zijn voor zo'n vijf kilometer. Dus ik, ja, de, mijn eerste rit... Geef wel wat informatie. Wat denk jij dat de winnende tijd wordt vandaag? Oeh, ik, en van ik, wie? Ik, Hebben we ook nog niet gehoord? Nou, dat al ik, ik, uh, ik, ga, ik ga wel voor Sven. En eh. Uh, uh, ja, 16. 16. Het opvallende trouwens, uh, het Robert is wel en Lara, ja, ja, is dat uh, de laatste drie Olympische Spelen de winnende tijd, heel dicht bij elkaar lag steeds. In uh, Salt Lake City. Jochem uitdagen 614, 66. Vier jaar later, Turijn, Chad Hedrick. 200ste maar langzamer, 61468. 68 Vier jaar geleden 61460 60 Voor Sven Kramer in Vancouver. Dus al drie Olympische Spelen zaten we binnen 800ste van elkaar met winnen de winnende tijd. Maar vriend en vijand is het er wel over eens dat er uh, dik binnen de 614 moet worden gereden. om vandaag te winnen. Nou, of dat gaat gebeuren, daar moeten we dus nog een paar uur op wachten. We hebben één rit gehad, daar vielen de tijden een beetje tegen. bij Druskiewicz en Patrick Meek. Voor de tweede rit staan inmiddels klaar Macho Giroud uit Canada en Jan. Jan Szymanski uit Polen. Kalvrij is dat toeval? Die 6-14? Of, uh, of kunnen we daar conclusies aan verbinden? Nee, tot dat, Olympisch wel, Noord? dat is niet zo makkelijk te zeggen. Uh -huh. uh, in Salt Lake City staat op een hoog, hooglandbaan... waar Jochem heel goed reed. Uh, vier jaar later was Chet Hedrick... Uh, met een heel veel breder veld... Uh, toch ook in staat om die tijd te rijden. Uh -huh. En ik denk dat de Sven uh, van vier jaar geleden... niet zo sterk uh, was als die vandaag is. Dus ik verwacht echt wel dat we naar die uh, 6-11 uh, toekruipen. Ja, het, het wereldrecord. Ik heb er Dat is ongekend. Ja, 6,03. 6-0-3. Ja, maar ook op een hooglandbaan. En staat ook ondertussen zes jaar lang. Calgary dus, waar dat uh, ja. 2007. Ja, staat al zes jaar al, uh, bijna zeven jaar. Ja, wat een verschil met uh, zo'n Olympische tijd. Ja, het kan, kan zo acht of negentiende per rondje schelen. Uh, omdat je daar gewoon veel minder luchtweerstand hebt uh, waar je doorheen moet gaan. Het enige is op hoogte is dat je wat minder zuurstof hebt. Dus iets sneller zou kunnen verzuren. Mm. Maar uh, ja, meestal uh, ja, kan je er wel tien seconden vanaf halen. Ja. Zeg het de eerste tijd jou iets over de kwaliteit van het ijs? Over de omstandigheden? Nog niet zo heel veel. Omdat deze jongens niet zo stabiele rijders zijn. Dus mm -hmm. uh, hun, hun eigen variatie kan al acht of negen seconden zijn. Uh, de ene dag dat ze rijden met de andere. Uh, maar op een gegeven moment naar ritten drie, vier... Uh, ja, moet het wel wat meer duidelijker worden hoe het ijs zal zijn en uh, welke kant we op gaat? En met name het verval kan ik me voorstellen. Hè? Dat zegt natuurlijk veel. Dat klopt. En daarom uh, ja, moet je kijken wat er straks gaat gebeuren. Uh, deze jongens hadden echt een groot verval. Want kan uh. jij mij dat verklaren? Ja. Uh, ik ben geen uh, schaatskenner. maar hoe, hoe, hoe werkt zoiets? Wanneer zou uh, de kwaliteit van het ijs een rol kunnen spelen in het verval? Dus het steeds uh, slechtere tijden gaan rijden per ronde? Ja, als het ijs uh, dus heel erg traag is, dus heel erg kleeft, mm. dan merk je dat je in het begin nog wel energie hebt om daar doorheen te schaatsen. Om die weerstand overbrug. Ja, ja. Just, maar dan toch merk je dat het modetje op is uh, op het eind van de, van de rit. En uh, zeker de minder gegoden die aan het begin starten... die, die hebben daar moeite uh, mee om dat in te schatten. Vandaar dat zij dan vaak nog wel eens een keertje de pietenbak op gaan. Nou hadden we het gisteren met Henk Gems er ook even over... dat er uh, wat speelde in de hal wat betreft de wind... Heel, of er wel of geen wind is, dat schijnen ze dan ook nog eens... te kunnen reguleren op een of andere manier. Er zouden zelfs coaches met windmeters rondlopen... om te checken of het... Uh, ja, die hangen zelfs, met, met heb meer ik gezien in foto's niet. van Steven Dalenbouw... die hangen overal nu, zijn gemonteerd door allerlei coaches... en hun eigen windmeters. Ja. Is ja. het wantrouwen zo groot? Ja. Uh, ja, want er staat heel wat op het spel... om uh, voor de Russen hier natuurlijk een medaille te halen. Uh, in principe uh, heeft het aanzetten van de windturbines... of zorgen dat er extra wind is, uh, heeft gewoon een lang effect. Dus de meeste... Uh, Ritten hebben daar of last van of geen last van. Alleen omdat het nu toch wel een half uur, drie kwartier zit... tussen de Russen rijden en de favorieten... Mm. Ja, zou dat een, een beïnvloeding kunnen zijn. Hoor ik jou nu denken dat ze maar misschien dat gaan, de Russen gaan bevoordelen? Maar dat gaan ze nu niet doen, want IJssel weet dit ook. Er wordt gemeten en uh, ik ga ervan uit dat het niet gaat. Ah. Maar uh, ja, winddraaiing, uh, windwervelingen uh, scheelt wel. Als je, als je 15 man op een ijsbaan hebt staan... heb je zoveel meer extra wind... dat je gewoon voor elke keer iets van een, een tien of twee tiener per rondje... harder kan gaan schaatsen. Wel uit John en Joko van de Beatles. NOS Radio Olympia. Het is kwart voor één, precies. En in Radio Olympia volgen we ook eh, niet alleen de Olympische sport... maar ook de rest van de sport. Morgen bijvoorbeeld de Eredivisie voetbal natuurlijk ook te horen... in de Radio Olympia. En nu gaan we even naar Parijs. Daar is Theo Plasjaar en de sportiever weet dan dat het waarschijnlijk over judo gaat. Dag Theo, goedemiddag. Het zou ook hoekbal kunnen zijn, hè? Ja, daarom zeg ik. Het zou kunnen. <laughs> ja. je, je zit in Parijs bij de Tournois de Paris. De kennis weten dan dat dat het ene grootste toernooi is in de Wereld na het WK. Zijn alle toppers aanwezig daar? Nee, niet allemaal. Op deze 40 veertigste editie alweer. 1971 was de eerste keer uh, dat het toernooi gehouden werd. Het is inmiddels uh, uh, opgewaardeerd tot Grand Slam. één van de vier Grand Slams die er uh, dit jaar zijn. Baku, Tiumen in uh, Rusland en Tokio zijn de andere drie. Maar uh, niet iedereen uh, is aanwezig. Omdat men uh, zich soms uh, wil verschuilen. Tot aan het kwalificatieproces uh, voor de Olympische Spelen. Dat ergens eind juni gaat uh, beginnen. En anderen zijn er wel die gewoon uh, willen testen hoe ze ervoor staan. Bijvoorbeeld voor Nederland. Henk Grol. Het is onduidelijk... hoe hij erbij staat. We gaan dat morgen zien. Hij komt vandaag niet in actie. Maar hij gaat... hier wel proberen gewoon goed te judoën. En vandaag hebben we een aantal... judokas inmiddels gezien voor Nederland. En we moeten zeggen dat we... twee kwartfinale plekken hebben. En dat is... redelijk, want het gaat om de lichtgewichten. En in de lichtgewichten over het algemeen... hebben we niet zoveel in de melk te brokken gehad... de afgelopen jaren. En als het... dan gaat over de lichtgewichten, heb ik het over... Jeroen Mooren bijvoorbeeld. De man... uit Nijmegen die nog steeds bezig is... Om dokter te worden. Dus de studie duurt heel erg lang. Maar hij probeert dat te combineren met zijn topsportcarrière. Hij staat in de kwartfinale. Hij won vanmorgen van een onbekende Bulgaar binnen een halve minuut. Toen een man uit Libanon. Die was geen partij voor Jeroen Moren. En de laatste 16 haalde hij daardoor En na de kwartfinale lag de weg open tegen Jessimbov uit Kazakstan. Een onbekende judoka die door Jeroen Moren vier straffen opgedwongen kreeg. Waardoor hij uitgeschakeld werd door oplopende straffen. En Moren dus bij de laatste acht. En in de klasse tot 63 kilo zou het vandaag moeten kunnen komen voor Nederland van Annika van Emden. Die goed in haar vel zit zo te zien vanmiddag. Die won van Campos uit Brazilië. En in de tweede ronde ging ze tegen een Française die Cintio, een jonge Française, met een een prachtige schouderworp na twee minuten door naar de laatste acht. En daar gaat ze het opnemen tegen een Chinese. Annika van Emde dus in de klasse tot 63 kilo. En Jeroen Moren die het goed doen in de andere vandaag. Voor hun was het snel klaar. Maar dan de Wolfslag bijvoorbeeld, 52 kilo. Eerste ronde tegen een dame uit Mongolië, de nummer 2 van de wereld. Einde verhaal. En Jules Fransen, die won nog wel van de, van de Engelse Smith. En toen ging ze tegen Sabrina Fieldsmozer uit, uit Oostenrijk. Een routinier, een veteraan inmiddels, als je 33 jaar bent. En vorig jaar op het WK, toen won Fransen nog van deze Fieldsmozer. Maar vandaag was ze kansloos binnen anderhalve minuut met een houtgreep naar de grond. En in de klasse tot 60 kilo hebben we ook nog Mikos Salminen gezien... die kansloos was tegen zijn tegenstander uit Kazachstan. Ja, allemaal met al redelijk dus. Kwartfinales, dat betekent als je wint dat je doorgaat naar de halve finale. En als je verliest, dan heb je herkansing. Dankjewel Theo. Door van uh, Frankrijk door naar Rusland. Sorsi naar de Adler Arena, waar we zien dat de derde red begonnen is. Hoe is het uh, de Canadees in de pool gegaan, vergaan in de tweede... Uh, goed wat betreft de pol. Jan Szymanski die wint namelijk niet alleen die rit. Maar rijdt ook 6-26-35. Dus sneller dan Patrick Meek. Uh, in de eerste rit deed dat niet alleen. Jan Szymanski met die 26.35 26, ook binnen vijf seconden van zijn persoonlijk record dat hij reed in november in Calgary. Als je daar op een baan als dit, uh, Pauline, binnen de vijf seconden van blijft, heb je het al goed gedaan? Ja, ik denk wel dat hij, hij heeft wel goed gereden. Hij rijdt denk ik wel zo na, naar behoren naar zijn kunnen. Um, als je naar zijn rit kijkt, dan zie je ook wel hier dat in die laatste drie ronden met name dat het ietsjes wel, uh, wel oploopt. Het verval groter wordt, maar hij houdt het toch wel. Uh, nou, aan het eind dan, het loopt niet te gek op zeg maar. En ehm... Um... Ja, ik denk, ik, ben, ik denk dat het wel een goede tijd voor hem is als je kijkt. Van uh, Jan Simanski Inmiddels in de derde rit gestart de Fransman Johan Fernandez. En de Italiaan uh, Andrea Giovannini. 20 jaar jong. Dat is een groot talent trouwens uh, voor de toekomst. Fernandez is uh, de vervanger van Alexis Contin, Die hier zou rijden. En ook bezig was aan een goed seizoen. Totdat bij hem bij een paar weken geleden... Ik hoop dat ik het in één keer goed ga uitspreken. Hyperthyreoïde. Jij zit iets meer in de medische wereld dan ik, <lacht> nou, Paulien. Zo, niet in die medische wereld. Wet... wet uh, uh, maar, geconstateerd. Wat ja. is dat precies? Nou ja, hij heeft uh, wat het precies is, dat kunnen we misschien beter straks aan van Verheij vragen. Maar uh, hij nou ja, heeft natuurlijk veel aan, de, aan de, zijn schildklierhormoon. Uh, ja. ja. En um, ik sprak hem, uh, gisteren kwam ik hem tegen in het, uh, net buiten het, het, het Olympisch Park. En uh, ja, het is voor hem, hij geeft nu medicatie om, uh, om die waarde weer omlaag te krijgen. En uh, ik had gevraagd van, god, maar hoe, kan je, hoe, hoe krijg je dat? En hij zei dat het iets genetisch is... wat uh, zijn, bij, bij zijn zusje vorig jaar ook is geconstateerd. En uh, ja, het is nu voor hem zaak om die waarde omlaag te krijgen... zodat hij alsnog mag starten. Hij gaf wel aan dat hij heel erg moe was geweest. En dat, ja, dat het wel degelijk wel iets echt met zijn fysieke uh, gezondheid gedaan heeft. Dus komt uh, niet op de 5 kilometer. Ook sowieso niet op de 1500 meter. Wellicht wel op de 10. En de ploegenachtervolging. Daar is het de Fransen uh, vooral om te doen. Om die ploegenachtervolging als uh, content daar niet aan mee kan doen, dan valt de de Franse ploeg meteen weg. En dan betekent dat dat de Duitsers mogen rijden. De Fransman zijn vervangen dus. Juan Fernandez is inmiddels 2200 meter onderweg. Komt daardoor na 2 minuten 52 seconden. Precies heeft hij het adem van Giovannini in zijn nek. En beide zijn zo'n 2,5 seconden afgerond. Langzamer dan Jan Simanski was in de rit hier afgaand. Nog even terug naar uh, dat schildklierhormoon. Carl. Uh, want wat doet dat met uh, een sporter als het schildklier uh, niet goed functioneert? Nee, in dit geval werkt hij te hard. Dus dat betekent dat je te veel stofjes krijgt. En, uh, en je stofwisseling dus uh, uit balans raakt. Ja, Hoe merk je sporten? dat als sporter? Ja, dat vind ik lastig om te zien, omdat ik hem nu niet gesproken heb. Maar ja. Ja, je bent altijd al aan het balanceren van wat wel kan en wat niet kan als topsporter. En als je hierdoor dus uit balans wordt gehaald, dan ja, wordt het gewoon heel erg lastig om, om goede topprestaties te kunnen maken. Uh, Want iets zegt me dat als je stofwisseling te snel werkt, dan verwerk je dus je eten ook sneller dan normaal. Ja, dan heb je misschien minder uh, goede kans om je bloedglucose op, op orde te houden. Dus dat je eigenlijk je energie die je nodig hebt opraakt, het, uh, opraakt ja. uh, bij, uh, bij inspanningen. Want je neemt minder op. Klopt, ja. Je dat kan is het eigenlijk. minder goed verwerken. Is, dat, is dit ook een gevolg van, uh, uh, uh, van de balans waar je als topsporter eigenlijk altijd... Hè, dat dunne lijntje waar je op loopt, die kan linksaf of rechtsaf vallen? Nou, hier is er geen oorzaak voor, want zijn zusje heeft het ook... Uh, op. Uh, is gewoon genetisch bepaald. Het is gewoon genetisch bepaald. Uh, en in principe is topsport, echte topsport natuurlijk wel uh, per definitie... een beetje ongezond, omdat je altijd naar je grens toe gaat. Um, maar dit is geen gevolg van uh, het topsportverleden van hem. Nee. Uh, in, in, in hoeverre... Heb jij altijd die balans goed weten te vinden... van het net niet naar links of rechts vallen? Een goede of de slechte kant op? Ja, dat is lastig. Maar we hebben altijd wel... op de momenten dat we moesten, konden presteren... dus waren we waren fysiek in orde om het te doen. Dus wat dat betreft zaten we net aan de goede kant. Uh, aan de andere kant, uh, ja, je weet nooit als je over de grens heen was gegaan, uh, wat het dan uh, wel had gedaan. Maar je hebt een medische achtergrond, je hebt medicijnen gestudeerd. Het, ja. Was dat uh, prettig juist of gaf het je net iets te veel informatie? Dat kan ook, hè? Dat je... Ja, op een gegeven moment. Uh, niet meer weet precies hoe nee, je. Ja, dat kan ook nog natuurlijk, ja. Nee, in het begin uh, heb ik heel hard gestudeerd en uh, schaatsen nog niet zoveel. Op een gegeven moment kwam de balans veel meer bij het schaatsen te liggen. Mm. En uh, toen ben je ook gestopt met studeren. Dus op een gegeven moment, dat heeft elkaar niet uh, beïnvloed. Okay. Had je er voordeel van? Nee. Nee, ik, je, je maar je wist veel toch meer. veel beter dan ja. anderen hoe het menselijk lichaam in elkaar zat hoe je en, en moet bijvoorbeeld. Ja, Hoeveel klopt. glucose je in moet nemen om tot welke prestatie te komen? Ja, maar een sportarts of een coach als Gerard Kemkus weet het nog veel beter... Ja. wat er gewoon uit de praktijk gebeurt dan, dan iemand die ook voor gestudeerd heeft. Ja. <lacht> <lacht> ik zag een knipoog bij jou, Kalf. Ja, nou, verschillende <lacht> praktijken en theorie moeten gewoon zijn. En natuurlijk uh, is het fijn dat je over dingen na kan denken... en dat je altijd bezig bent met innovaties. Maar je gaf je ook wel over dan aan, aan de teamarts? En, ja, of heel, was je eigenwijs? Nee, ik was best wel elke tofsporter. Dat dacht ik al, ja. En, uh, mm. Maar je gaat wel de discussie aan je gaat wel kijken wat er nou goed is en wat niet goed is. Weet je, wel wat, wat goed is voor jezelf. En dat is ja. niet een format wat je over iedereen heen kan leggen, natuurlijk. Nee, en bovendien wil je ook iets zoeken wat misschien beter is dan, uh, dan daarvoor, uh, omdat je gewoon een uh, grens wil, ja. uh, wil doorbreken. Ja, tot, tot, tot slot, is er ooit een moment geweest dat de praktijk anders was dan jij misschien in de, in de banken had geleerd? Uh, nee, nee, nee, nee. Nee, dat nee. niet. Nee. Oh, goed. Daar was ik even benieuwd naar. Dan gaan we terug naar de arena, Sebastian. Met de Italiaans allround kampioen Andrea Giovannini, 20 jaar jong, afkomstig uit Noord-Italië en vorig seizoen wereldkampioen bij de junioren geworden op de 3 kilometer. De afstand die daar wel wordt verreden bij de junioren, ook bij grote wedstrijden. En die vecht nog steeds duel uit met Juan Fernandez, die begonnen, begonnen als inlineskater en daarna is overgestapt naar het ijs. Ze zitten in de laatste ronde inmiddels, maar de 26-35 van Jan Simanski zal er niet aangaan, want ze lagen net bij het ingaan van de laatste ronde. Daar al uh, vijf seconden voor. Het zijn vijf seconden boven. Het is nog wel een aardig duel. Ook in de laatste meters. En het duel wordt gewonnen door Andrea Giovannini. Prachtige naam voor deze Italiaan. In 6 minuten 30 seconden en 84 honderdste voor hem. 6-31-09. De derde tijd voor uh, de Fransman Fernandez. We hebben dus drie ritten gehad. En één man na drie ritten binnen de 6,5 minuut. Jan Simanski uit Polen. Dus met 6-26-35. Inmiddels is het iets drukker geworden gelukkig. In de Adler Arena zei ik zo'n 50 minuten geleden dat hij nou nog net niet eens voor een derde gevuld was. Ik denk dat we de 80 zo'n beetje van Parleen van Deutenkom nu wel gaan halen. Denk ik. Oh. Ja, ja, ik denk dat het wel. Nou, het komt wel zeker in de buurt, want er zijn niet meer heel veel stoeltjes die wij nu vrij zien. Het was wel net mooi, net zagen we Cobra even binnenlopen En die liep even voor de, voor de mensen langs. En uh, voor, de Rus, voor het Russische publiek die uh, laaiend enthousiast gelijk daarop reageerde. Uh, dus ja, wat dat betreft, ik denk dat ze straks ook wel, uh, met name na het wel, dan komen de Russen hier in actie, dat het hier wel uh, losgaat. Ivan Skobrev heeft het uh, publiek een beetje opgejut. De Russen die er zijn en zij uh, juichen en uh, blazen mooi op uh, van die typische Russische toeters tot nu toe. Voor iedereen die we in actie hebben gezien, daar zat nog geen rust bij. En ook in uh, de volgende rit, de vierde rit, trouwens in het hele eerste blok komt er geen Rus in actie. In uh, de volgende rit kunnen ze gaan uh, juichen en gaan aanmoedigen Shane Williamson uit Japan en de Koreaan cho min Kim, dat zijn de rijders uit rit nummer 4. Inzet 26.35 van Jan Szymanski. Kijk eens aan. Nou, wij gaan zo dadelijk die ritten eens even analyseren. Doen we met van Verheijen. Maar eerst naar Parijs, want Theo Placier, je hebt nieuws. Goed nieuws over Annika van Emden. Zij heeft de halve finale bereikt ten koste van de Chinese Yuxiak Yang. Het was een saaie partij. Allebei straf kregen ze. Weinig acties. En uh, het leek op een verlenging uit te draaien. Maar in de slotseconde, werkelijk in de slotseconde... was het uh, Van Emde met een prachtige armworp... Uh, die de Chinese buiten de mat wierp op haar rug. En dat betekende Ippon. tegen de einde wedstrijd. En betekent het bereiken van de halve finale. Nieuw trouwens vandaag is dat de dames voor het eerst... geen vijf minuten meer judoen, maar vier minuten... Dat hebben ze bedacht bij de IGF, de Wereldbond, dat dat beter zou zijn. Nou, we zien dat vandaag dus ook. Het is even wennen voor de dames. Van Emden doet het goed. Zij zit in de halve finale. Dankjewel Theo. Goed, het uh, eerste uur van uh, Radio Olympia van de tweede dag uh, uh, zit er alweer op. Het gaat snel. Maar we gaan gewoon door zometeen uh, naar het nos van één uur. We zijn nog zeker tot een uh, uurtje of uh, zes bij u... met alles wat de Olympische wereld uh, momenteel meemaakt. Trouw. gaat hij goed tot nu toe? Mooi om te zien. Uh, en we hebben zin in het tweede uur. Ik ook. Tot hey. zo. Ik ook. unieke operatie, nooit eerder zijn er 120 zieke vuursalamanders verhuisd. De ziekte is zodanig ernstig dat ze het echt niet overleven in het wild. Klopt het dat vleermuizen massaal gehakseld worden door windmolens? In vroege vogels geeft een onderzoek het verlossende antwoord. En een tuinreservaat in Rotterdam is de groen. De groen? Ja. De groen en dus moet van de woningcorporatie de snoeischaar erin. Ingrijpen in ons eigen tuin. We gaan van naartoe. Dat kan toch niet? En Laurens de Groot jaagt in Afrika op neushoornstropers. met een speciale techniek. Hoe die dat doet, dat hoort u... Morgenochtend van 7 tot 10. Radio 1. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Hardewerkers opgelet. Al die littekens, eeltplekken en blauwe duimen zijn geld waard. Nu tot 9000 euro verdiend voordeel op de luxe Mercedes-Benz Vito Edition... met trapsautomaat, 17-inch lichtmetalen velgen en nog veel meer. Om te zien of u dit voordeel echt verdient... willen we graag uw harde werk aflezen aan de hand van uw hand. Ga naar zwaarverdiendvoordeel.nl Swan Lake on Ice. Tchaikovskys meesterwerk voor het eerst uitgevoerd op een bevroren meer. Vanaf 12 februari... Exclusief in het nieuwe luxortheater Theater in Rotterdam. De mooiste uitvoering van het Zwanenmeer ooit. Bestel nu tickets op swanlakeonice.nl Hier volgt een dringend verzoek. Binnenkort vinden in Sochi de Olympische Winterspelen plaats. Dit evenement heeft een sportief karakter... en is voor president Poetin een uitgelezen kans om zijn prestige op te vijzelen. Wij verzoeken daarom iedereen gedurende het evenement... niet te discussiëren over zaken als vrijheid van meningsuiting...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 Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7. Mocht u zich toch genoodzaakt voelen om iets aan de schrijnende mensenrechten situatie in Rusland te doen, geef dan deze week in alle stilte aan de collectant van Amnesty International. Dit is Radio 1.